Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Groningers met aardbevingsschade moeten nu echt geholpen worden en daar moet sowieso genoeg geld voor vrijgemaakt worden, zeggen Groningse bestuurders na het rapport over de aardgaswinning dat vrijdag uitkwam. Daarin staat dat de belangen van Groningers jarenlang werden genegeerd en dat er over hun rug miljarden zijn verdiend. En als ze scheuren hadden in hun huis, dan werden ze vaak niet geholpen. Volgens de commissaris van de Koning kwam dat doordat ambtenaren Groningers met schade vaak wantrouwden. De ambtenaren die heel precies nagaan of alles wat wordt uitgegeven wel rechtmatig is. Ook omdat ze hebben geleerd dat dat is waar ze op worden afgerekend. Maak dus aan medewerkers die betaald worden om mensen te helpen duidelijk dat ze vooral dat moeten doen. Mensen helpen. Een vliegtuig van Tui is vandaag vlak na het opstijgen weer teruggekeerd naar Schiphol. Het toestel had met de staart de grond geraakt. Hoe dat kan wordt nu onderzocht. Alle passagiers zijn van boord gehaald, veilig van boord gehaald. Ze worden nu met een ander toestel naar Gran Canaria gevlogen. De tijd van anderhalve meter en de avondklok is al lang weer voorbij. Toch ligt er bij het Openbaar Ministerie nog steeds een hele stapel zaken van mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun coronaboete. Dat meldt één vandaag het gaat om ruim 7000 bezwaren, die al meer dan een jaar op de plank liggen. De OM zegt dat ze het simpelweg te druk hebben. Ook moeten er nog heel veel zaken voor de rechter komen, maar ook daar is een flinke wachtrij. En hij zou er maar vijf jaar staan, maar het werden er 22. Misschien wel de lelijkste fietsenstalling van Nederland is vandaag definitief leeggehaald. De grote ijzeren fietsflat, vlak naast Amsterdam Centraal. Ja, het is wel een beetje een iconisch ding, dus... Jammer dat hij weggaat. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Er staan waarschijnlijk nog drie fietsen van mij hier tussen... die ik ooit kwijt ben geraakt en nooit meer heb teruggevonden. Ik denk dat er gemiddelde Amsterdam wel één fiets uh, hier had staan uh, in deze flat. Ja, ondanks alle waarschuwingen stonden er vanochtend toch nog zo'n 500 fietsen op de flat. Die zijn nu dus weg. Voor fietsers zijn er de afgelopen weken... twee fonkelnieuwe ondergrondse stallingen geopend bij het station. Het weer, wat wolken, wat zon en een graad of zeven. Konijn nacht, vriest het in het zuidoosten. Morgen in het noorden van Nederland eerst wat motregen of kleine sneeuwvlokjes... En smiddags, dan is er zonde weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan op de ring van Amsterdam... twee files de ongelukken met vrachtwagens. Op de A10 Zuid richting Den Haag van Amsterdam Oud-Zuid... een kwartier vertraging, drie rijstroken zijn dicht. Op de A10 West richting Den Haag voor Amsterdam de Baarsjes... tien minuten vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo, een uh, lekkere plaat uit de jaren 80. Rick, Astley, the audio and never gonna give you up. Wat hadden we net een leuke uur in met uh, Michel Blekemolen in de uitzending, ja, was, uh, Benno. Het was geweldig. Gezellig. En een uur is eigenlijk te kort, dus uh, we nodigen hem vast dus zeker nog wel een keertje uit. Zeker. En dan gaat hij ons vertellen waarom hij eigenlijk een vreselijke hekel aan autorijden ja, heeft. Ja, dat uh... hoorde ik in één <lacht> keer ook. Ik <lacht> ja. uh, ben wel heel benieuwd. En varen. En, en hij uh, zegt, <lacht> ja, ik heb, nog een, ik heb een boot en, en, en natuurlijk auto's. En, uh, maar hij heeft een hekel aan varen en aan autorijden. Oké, nou, oké. Okay, dat, okay. dat nou, ja, dat was een geweldig leuk uurtje met uh, Michel Blekemolen en uh, we zijn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 Just two in this party, that Louis, that Prada, looks so much better off ya, turn me up, up, up, be my waitress, But no, we not in love, so let's make it, tequila and vodka, girl, you might be a problem, run away, run away, run away, run away, I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now, you can see it in my eyes that I'm wanna take it down right now, if I could, so I hope you know what I mean when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 En dan begint het aangifte-seizoen uh, weer. En uh, dan heb je, geloof ik, tot ergens in mei heb je de, de tijd en de kansen om je aangiftes te doen. En dat is, uh, soms uh, kan het lastig zijn. Vooral als je wat aftrekposten hebt. Maar uh, en als je, uh, als je er niet uitkomt, dan kan je dus uh, bij Pluspunt terecht. En ik zal het eens even een beetje met u doornemen.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 En dat uh, 100 Noord-Hollandse basisschoolleerlingen... groep 7 en 8 uit Zandvoort, Alkmaar en Haalem... vragen als echte journalisten... de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk... het hemd van het lijf, dat gaat gebeuren...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 Head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seed of passion. Blit-dippy-patch your Spanish eyes Sierra smile Legs that go on for miles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 zoveel mogelijk doet. Want hij heeft een hekel aan rijden zei je. Ja, ja, ja. Nou ja, wat hij bijvoorbeeld naar het buitenland gaat... dan laat hij iemand anders de auto naar de plaats van bestemming rijden... en dan vliegt hij er zelf naartoe... en dan gaat hij daar ter plekke verder met de auto. Ja. Dat is wel heel verstandig. Ja, dat is wel als je zo je mannetjes hebt... Nou, we zijn ondertussen ook aan het kijken naar de eerste omloop van het voorjaar... de voorjaarsklassieker in België, Benno. Ja, dat we hebben gaat... het over wielregelen. En de ja. omloop. Het uh, nieuwsblad is daar.. Uh vanmiddag gestart, Oké, okay, en, en heel, heel veel uh, ongelukken. hè? Ja, heel veel ongelukken. Ja, de, uh, ja. de, de, de biezen op zat tegenover de televisie... en uh, die melden alleen maar uh, ongeval na ongeval tijdens deze... is het een wi wielerklassieker? Een echte klassieker. Een echte klassieker. Ja. Ja, kijk, we hebben dan. de kasseien uh, ja. en uh, van alles en nog wat. We, dus, we, dus, gaan uh, op, we gaan op zoek naar een wielerspecialist. Dillen van Baarle, uh, dat uh, is in ieder geval de grote kans hebben vandaag. Oké. Okay. Nou, we, dan gaan we het toch over sport hebben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 Kop uh, Noord-Holland? Ja, heel goed. Kop ja. Noord-Holland. En de zilveren award, dat is van Maritiem en Juttens Museum Flora, de Koog. En dat ligt op Texel. En we blijven helemaal in de kop van Noord-Holland: tussen de schaapjes daar? Ja, helemaal tussen de schaapjes. De schaapjes. En de bronzen award ging naar het Marine Museum in Den Helder. En maar liefst 96.000 mensen hebben hun stem uitgebracht.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 Eens even kijken, de ANWB die houdt deze verkiezingen sinds 2010... en het leukste uitje van Nederland. Dus dat is hartstikke goed. Dan het, over uitjes gesproken, een kinderexcursie. Oh, ik dacht dat het mm. over Haring ging, hè? Want dat is al voor het goed, hè? Uh, Nee, we gaan over kinderexcursie. Dat is zondag 5 maart. Dan moet je door het IVN Zuid-Kennemeland... moet je het ook weer voor opgeven. En dat gaat naar het... Uh, Natuurgebieden Koningshof en Elswoud. En dan hebben we het over de paddentrek. En daar wordt het een en het ander over verteld. En de activiteit is bedoeld voor, alleen bedoeld voor kinderen en ouders... die kunnen hun kinderen wel komen brengen... maar moeten dan van pleiters zijn... want dat is niet de bedoeling dat ze meedoen. Je moet je dus aanmelden via wwwnp zuidkennemerlandnl Daar kan je helemaal voor terecht.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 Oh. In de Zandvoort gehaald. Nou, dan mag wel En volgens mij hebben we dat gehaald ook. En uh, ja. moet het uh, in het kennisboek of uh, records uh, okay. staan. Alleen kan ik daar niet alle informatie over vinden. Nou. Maar dat wordt vervolgd, dus, Dat Benno. wordt vervolgd. ja. Nou, dat is helemaal goed. Uh, mocht iemand ondertussen wel uh, informatie hebben... dan houden we ons aanbevolen uh, via ons eigen telefoonnummer. En dat is? 5730393. Oké, okay. nou, muziek. Nou, ja. we gaan muziek, want ja. we zijn wielrennen aan het kijken. Ondertussen ook. En dan uh, zien we heel veel fietsen daar. Uh, het zijn alleen geen 9 miljoen. Okay. Die heeft, uh, Katie Mellowa heeft het uh, daar wel over. 9 miljoen bicycles.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 Je zal de tel kwijtraken met 9 miljoen bicycles. Ja. Of was het nou 9 million en a one? Ja. Je weet het maar nooit. In ieder geval kent u mijn lekkere plaat uit het verleden alweer, Benno. Zo is dat. Nou even een persberichtje van de veiligheidsregio en Dat de brandweer Kennemerland heeft een aantal brandweerauto's geschonken aan de Oekraïne. En dat is wel een bijzonder verhaal. Want eens um, even kijken, eind vorig jaar kwam bij Brandweer Kermeland een uh, opmerkelijk en specifiek verzoek binnen. Uh, Raasom Haarlem, dat is een, een stichting die zich hard maakt voor het uh, inzamelen van uh, spullen voor de Oekraïne. Vroeg aan het korps of zij acht paar brandwerende uh, handschoenen konden missen. Dat zijn die handschoenen die die brandweermensen gebruiken als zij uh, gaan blussen enzovoorts. Nou ja, na gesprekken met uh, Raasom, Haarlem en een brandweerman... uit uh, een plaatsje uit de Oekraïne... werd het verzoek ietsje uitgebreid. Uiteindelijk reden er zondag 19 februari een tankauto dus een bluswagen, een ladderwagen en een waterwagen... met benodigdheden en uiteraard met de brandweer en de handschoenen... richting Polen. En aan de grens uh, daar stonden de brandweerlieden van de Oekraïne... stonden uh, het hele gezelschap op te wachten...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 Comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never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 met eh, voornamelijk alleen maar vrouwen aan de boord natuurlijk En ja. eh, dat heb je zo'n beetje eh, Al een aantal jaren geleden in het leven geroepen eh, eh, Om eh, vrouwelijke Cureurs eh, een beetje De kansen geven richting de hoge sportklassen te gaan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 Ja, maar ik vind uh, academie vind ik een beetje een breed woord voor dit. Omdat ik heel eerlijk zeg, Er zijn een paar dames bij die hebben, een, uh, ja, die hebben best wel uh, al laten zien in de autosport dat ze best wel een beetje hard kunnen auto rijden. Ja. En dat of je dan niet gaan zeggen, je zit in een soort school van. Ja, nee, ja, ja, ja, ja. Het, uh, ja. Het, Ik heb wel zoiets van: er zitten een paar dames bij, nou, uh, ik denk dat er een paar van de kunnen zijn, die kunnen er nog van leren hoor. Ja, dus, ja. Uh, uh, weet, je, weet je, Ik heb altijd gezegd, uh, tussen vrouwen en mannen zitten in de autospot, zit geen onderscheid. En dan zeggen ze, ja maar Rendel, uh, uh, uh, uh, waarom rijden je dan geen vrouwen in de Formule 1? Nou ah, jongens, er zijn uh, in principe maar twintig plaatsjes. Ja. Houd daar even rekening mee. En dan kan je zeggen, er zitten er nu een paar bij, die horen er helemaal niet thuis. Maar ja, die hebben een iets vettere bankrekening als wij hebben. Oh. En iets vettere rekening als de, als de vrouwen hebben, zullen we zeggen. Ja. <laughs> dus maar ja, goed. Hè? En, en uh, maar ze willen het uitbreiden, hè? want uh, de, uh, de pitstraat in Zandvoort die schijnt niet te deugen. Rob, nee, er Jij... moet uh, anderhalve meter uh, meer tussen de plekjes uh, in, de, in de pitstraat uh, komen. Ja, heb je het meegekregen? Arnold? Nee, dat heb ik niet meegekregen. Wel, oh. waar, willen, waar willen ze dan eindigen? In de muiden of zo? Maar ja, ja doen, maar... hij, wordt, hij wordt een <laughs> stukje langer, uh, de pitstraat. En uh, Robert van Overdijk uh, zegt uh, geen probleem, dat uh, ze we al aankomen en dat gaan we gewoon doen. En er komt dus, dus een pitbox. Dat betekent wel dat de Mickey's gaat verdwijnen, want die zit op het eind. Ja, ja. En, en, er komt ja. Ook, en er komt ook nog een uh, pitbox uh, bij, want uh, er zou nog een uh, elfde team uh, mogelijk uh, kunnen gaan komen, natuurlijk. Ja. hè?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 De, mop, de mopperen moet hij daar nou lekker in Madrid blijven doen. Maar, en, uh, en de andere mopperaar was George uh, uh, Russell. Dus uh, ja, houd, ja, houd ja, die maar, twee ja. in de gaten. die ah, dit, na nou, dit weekend volgens mij, ik, ik zit net, ik, ik zit, ik zit, ik zit, je hebben het over hem, ik zit net aan te kijken, en ik zal je vertellen daar bij Mercedes zijn, in in die pitbox lopen ze knap zag rijden te kijken. O oh, ja? <laughs> ja het gaat, Waarom? Nee, nee, nee. nee. Kijk, uh, Toto Wolff had toch een beetje zo'n opmerking zo van uh, uh, het boel heeft de trein of het station al verlaten, wij staan er nog. Dus ik denk, hmm. Dus dus ik denk dat, dat, dat ze daar een klein probleempje hebben.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 seconden? Nee. Nou, dat, uh, dus er wordt heel veel getest. Uh, heel veel longruns staan. Een beetje Campri-afstanden worden er gereden. Dus tijden zeg me niet zo heel veel. Nee, dan, en dan heeft Rusland ook nog de hele zachte bandjes gebruikt. Dus, ja, uh. daarom. Dus, uh, maar er zijn wel, uh, nu die al een paar dingen voren gekomen daar in mijn uh, dat uh, uh, uh, uh, uh, ja, toch wel uiteindelijk wel Esther Martin wel een heel groot probleem heeft. McLaren uh, is zeker een heel groot probleem. heeft. Uh, daar wordt ook heel veel gesleuteld. En uh, dus... Uh,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 je moet die lachen denk van nou die hebben nou een zin, ja. maar als, als de gezichten echt op zwaar onweer staan, nou dan weet je wel dat mm, dat is een allemaal. Dat, dat kun je van je eigen teams. Je? Dat, dat ken je van, van je van jezelf ook, herken je ook van jezelf. Nou, mijn monteurs kijken altijd donker, want ik ga. <laughs> dat is heel simpel. J jij rijdt alles in dat puin, hè? nooit van. Nee, die, kijk, die jongens die sleutelen natuurlijk voor jou. En die ja. zijn uh, dag en nacht voor jou bezig. En die zorgen dat alles helemaal top in orde is. En dan kom je van de baan af, Dus staan je echt aan te kijken. Was dat nou alles wat je kon? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> nou ja, tot half zes uh, gaat uh, de test uh, nog door uh, vandaag in batterij. Ja.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 Ze hebben heel veel verschillende banden, bandentests gedaan, dus daarom zeg ik tijd niet. Ze hebben ook op heel veel verschillende compounds gereden, heel veel verschillende structuren. Uh, uh, ik denk, uh, want uh, ja, uh, de kleurkeldingen die ze nu gebruiken, die worden volgende week helemaal anders, maar dan worden wel hetzelfde soort type banden. Uh, wat wel gebleken is, de band is sneller. Want ze gaan sneller aan tijden draaien dan voor, door, dan voor uh, vorig jaar. En dat uh, wordt al gezegd, deze band is ook sneller. Waar dat in zit.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 ja, nieuwe regenbandjes ook trouwens. Uh die er was, uh, aan gaan dat ook komen. Dat hebben voor nodig. Ja, zeker, zeker. Want die intermediates, uh, ja, die, uh, die uh, waren wel aardig natuurlijk, maar het werd er niet uh, veiliger op, nou Ja, uh, zeg maar die maar. regenbanden waren ook gewoon ruk. Ja. Maar, dus uh, uh, daar, uh, en dat, is, dat weten we. Maar weet je, dan, dan nog, hè? Dan kan je zeggen, ja, uh, jongens, jullie rijden allemaal op, op diezelfde band, op diezelfde regenband. Uh, doet hij het niet, doet hij het allemaal voor jullie allemaal niet. En er zit er uh, uh, in dat menselijk lichaam er zit één uh, zo'n rechte voetje, en daar regel je het dan maar mee.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 Zo is dat. Toch? Dan! Nou, dat moet gewoon gebeuren. Rendel, wij gaan naar het uh, grote NOS-nieuws. Um, oh, het, ja? Ja, het is alweer zo laat. Um, ja, jongen, het, het nieuws is Blake's Wijk is veel leuker. Ja, dat is waar. Rendel, <laughs> <laughs> he, uh, heel goed weekend. Dankjewel ja, weer voor ook. je. En uh, we spreken elkaar volgende week. Ab, Absoluut. Komt helemaal goed. Okay, dankjewel, dankjewel. Fijn hoi, weekend. Hoi. hoi.